De Europese Unie roept op tot de vorming van een overgangsregering in Egypte die op een brede basis steunt. Die overgang moet nu beginnen, zo staat in een verklaring die de EU topconferentie in Brussel is opgesteld. Aan de wensen van het volk moet tegemoet worden gekomen met hervormingen, niet met onderdrukking, al de EU-leiders. Volgens EU-buitenlandschef Ashton is het nu aan het Egyptische volk en moet de regering naar hen luisteren. The Egyptian people who need to decide the future of Egypt. It's for the government to respond to what they're hearing on the streets to the discussions that we understand they started and they need to continue with with opposition groups what we've said is that our values of human rights of freedom and democracy need to be at the heart of what we're saying to the Egyptian government to the Egyptian people and to make sure that when they're moving forward we're there to help them. Wij zijn er om hen te helpen zegt Ashton. De EU buitenlandschef vertrekt binnenkort naar Egypte. Ze zal daar namens de EU hulp aanbieden bij het hervormingsproces.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 Twee dingen. Zei je op de NL altijd? Eh, uh, nou ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Kees Grimbergen. Goedenavond. Eén gast over twee dingen vanavond. Die gast is Umaima Noor. Geboren in Egypte, sinds 1976 in Nederland. Goedenavond, Umaima. Goedenavond. Hoe heb jij vandaag uh, vanuit Nederland die dag die de climax had moeten worden ervaren? Uh, het zou de dag van de waarheid worden. Ja, ja. Nou, ik ben uh, gerustgesteld door het feit dat uh, de zogenaamde uh, voorstanders van Mubarak zijn bijna verdwenen. Het waren uh, om ongeveer drie uur vanmiddag, maar met vijftig man in een hoekje. Maar Mubarak zelf is niet verdwenen. En dat zou toch de echte waarheid worden van vandaag. Ja, dat uh, het is een hardnekkige aandoening. Het is moeilijk. Mubarak is een hardnekkige aandoening. <laughs> dat is mooi. Je hebt een charmant Limburgs accent. Uh, we gaan het erover hebben hoe je vanuit Cairo in, uiteindelijk in Venlo terechtkomt. Maar één ding uh, is natuurlijk altijd, hoort bij de Egyptische samenleving, de grap. De grap over de politieke werkelijkheid, de harde politieke realiteit van alle dag. Uh, wat is de meest recente grap over Mubarak uh, onder het Egyptische volk die jij uh, tot je hebt gekregen? De koning van saudi arabië die uh, belt met Mubarak en hij zegt... ik heb wel voor jou een heel mooi vleugel, voor jou en jouw familie en een prachtig uh, uh, vertrek. In het Mubarak, paleis. In het paleis. Hij zegt: "Nou, je kunt beter 80 miljoen van maken, want ik blijf in Egypte." Mubarak zegt tegen de koning: dus de maak koning maar plek kan "Mama plek voor 80 miljoen." Mama plek voor 80 miljoen, want ik blijf hier. Dat is een grap van vandaag in Egypte <laughs> ja, die je via ja, Vidi ja, hebt doorgekregen. Ja, ja, ja. Ah, mooi. <laughs> Ik, ik zeg niet voor niks hè, dat humor bij de Egyptische harde realiteit altijd, hoort. Altijd, altijd. Altijd. Ook al, Gaat het over onszelf. Ja. Nou, ik ja. praat met jou uh, het komende uh, half uur... over de gebeurtenissen in Cairo vandaag. En je leven dus in, in, in Venlo als Egyptenaar. En natuurlijk Cairo. Want je komt er een paar keer per jaar bij je familie. Bij je moeder die daar nog woont. Uh, en we gaan het, als je het goed vindt... ook even hebben over de Nachtegaal van de Nijl. Ja. Nou, daar gaan we het ook over hebben. <lacht> maar eerst... Uh, ja. Jij bent ook nieuwsgierig naar de stand van zaken in Cairo. Ja. Uh, Sander van Horen is als, als het goed is aan de lijn. Klopt hoor. Goedenavond, Sander. Goedenavond. Ik heb trouwens een variant op die grap gehoord. Oh, vertel, vertel. Uh, <laughs> namelijk het bericht dat uh, uh, president Mubarak uh, een groot aantal vliegtuigen besteld heeft. Hij wil namelijk dat het volk het land slaat. Oké, dacht ik benieuwd ook. <laughs> Oké, okay, dit is een grap van vandaag die je vandaag uh, hebt gehoord. Ja, varianten doen al een tijd rond, maar deze was van, van vandaag, ja. ja. Hoe is het Is het rustig op het ogenblik? Zeven uh, ja, minuten over negen e Egyptische tijd? Ja, het is nog steeds heel rustig. Die avondklok die is al uh, vier uur lang van kracht. Maar uh, nou ja, er zijn nog altijd heel veel mensen op het plein. En um, het lijkt erop, het leek er de hele dag op alsof... ...het leger een hele grote bufferzone had uh, gecreëerd. Hè. Dat hebben ze de afgelopen dagen, probeerden ze uh, de demonstranten uit elkaar te halen. Nou, in het begin lukte dat helemaal niet. En als je een steen een beetje te zacht gooide, dan belandde die op de tank van het leger. Uh, de dagen daarna werd die bufferzone steeds groter. En het lijkt er nu op dat ze um, de demonstratie van mensen die aanhanger zijn van Mubarak vandaag echt op een hele andere plek in de stad hebben gehouden. Dus die twee groepen fysiek heel ver uit elkaar hebben gehouden. En daardoor is die demonstratie, of eigenlijk moet ik zeggen zijn beide demonstraties, uh, heel vreedzaam verlopen. Heel vreedzaam verlopen. Jij voelde je vandaag ook veilig? Nou ja, ik ben uh, het hotel niet uit geweest. Maar dat had er meer mee te maken dat we natuurlijk uh, nog altijd on in onzekerheid verkeerden over het lot van onze cameraman Erik Feiten, Die inmiddels uh, uh, het land verlaten heeft per vliegtuig, maar die tot twee keer toe was uh, aangehouden. Ja. En uh, nou ja, de tweede keer vandaag. En uh, ja, goed, we zijn dus vooral uh, daarmee bezig geweest. Goed, maar je bent dus op het ogenblik uh, uh, veilig en niet bedreigd vandaag. Uh, nee. Nog eventjes de, de, de sfeer in de stad. Ik vroeg het net ook aan mijn gast hier. Uh, is er nou teleurstelling aan het eind van deze dag van de waarheid, hè, zo werd het genoemd? Ja. Dat er dus ja, geen regimeverandering trek, hè, is. De, de grap is, je kunt een dag een naam geven, zover als je wil. Maar dat betekent nog niet dat het dan gebeurt. Um, Kijk, als jij morgen de dag van het autowassen benoemt en je gaat je auto wassen. nou oké, okay, dan is het waar. Maar de oppositie had het de dag van het vertrek genoemd. En ja, in alle eerlijkheid, daar gaat de oppositie niet over. Die kan invloed uitoefenen, zoals de Amerikanen invloed uitoefenen en het leger invloed uitoefent. Maar uiteindelijk is het meneer Hosni Mubarak die natuurlijk besluit wanneer hij vertrekt. Ja, en, en is er dan teleurstelling bij de mensen het... op het plein? Nee. Nee, natuurlijk niet. Want kijk, die kennen Mubarak al 30 jaar ja. en die weten dat het een, een, een, een, een, een, een kunstenaar is die in het aanblijven. En uh, een van de eerste dingen die ik dus hoorde toen hij had gezegd dat er vervroegde verkiezingen uh, kwamen, of uh, niet eens zozeer vervroegd, maar dat hij uh, zich niet herkiesbaar zou stellen, is uh, de, wij vertrouwen hem niet. Ja. Dus toen ook al het idee van ja, maar dat zegt hij nu, maar zodra het stof is neergedaald en uh, de buitenlandse media weg zijn, dan gaat hij iets anders doen. Dus... Eigenlijk al meteen vanavond is de komende week omgedoopt in de week van de volharding. Ja, dat is een beetje vrij vertaald. Een um, oh, mooi, mooie vertaling, weer... houden we zo. De week van de volharding. Ah, ja. Goed. Ja, en zijn er alweer grote, dus meer dan de dagelijkse en nachtelijkse uh, demonstraties, zijn er grote demonstraties aangekondigd op zondag, dinsdag en vrijdag. En daarmee geeft de organisatie al wel aan dat zij ervan uitgaan dat de race nog niet gelopen is. Nou, Sander van Hoorn, we gaan jou de komende week veel horen. En uh, ja, je mist je standplaats Tel Aviv natuurlijk, hè? Uh, of, of ben je een beetje ja, blij ook is wel, in Cairo? Ja, heel wat anders, ja. Is. Ja. ja, dat moet ik zeggen. <laughs> nou, sterkte met het, het werk. En we gaan ik mist vooral wat in, in die standplaats zit. Ja. We gaan je volgende week vaker horen... en ik ga uh, doorpraten hier in Hilversum met mijn gast, Uma Ima. Ik spreek je uh, met je aan... omdat je deze week eerder te gast was in twee dingen... en toen zei je uit jezelf... Spreek me maar met je aan dan doe ik dus nu ook. Wanneer heb je je familie en vrienden in Cairo voor het laatst gesproken? Uh, gisteren heb ik voor het laatst gebeld. Wat was hun verhaal toen? Het uh, was het verhaal meer van... het uh, uh, is onmogelijk dat hij nu vertrekt. Dat moet jij ook beseffen. Uh, uh, Wij kunnen niet uh, in het kader van de constitutie is het onmogelijk om uh, het land uh, uh, alle treilen en zeilen... Uh, op een behoorlijk manier uh, te laten draaien... zonder dat er een president is. Ja, dus jij hebt met je standpunt... want jij bent duidelijk een van de organisatoren... morgen ook van de demonstratie op de Dam... Hè, morgenmiddag om vier uur... Weg met Mubarak. Jij hebt in eigen familie, wie zijn het? Zussen, broers? Die je... en mijn zus had ik gebeld. Je van en daar die wordt... heeft een duidelijk andere opvatting hierover. Ja, ja. ja. En ze zeggen, je woont daar, blijf maar daar. Je weet niet, wij weten het wel. Okay. <laughs> He hebben zij het veilig, je moeder en je ja, zus? Die... Heel veilig. Heel heel veilig. veilig niet, ja. Geen last van plunderingen ja. gehad? Nou, de buren wel, een paar appartementen verder. Uh, een, een paar gebouwen verder zelfs. En uh, toen was het paniek, maar nu is het rustig. Ja. Ja. Nou, uh, nog één bevestiging dan van uh, het, het bericht uh, van, van zeggen, het incasseren van het niet willen vertrekken van Mubarak. Premier Shafik, die heeft vanavond gezegd dat hij niet verwacht dat Mubarak de macht gaat afstaan aan vicepresident Soleiman. Nou, dat is wel inderdaad ontzettend eigenwijs. Ja, maar een bevestiging van wat je dus al, ja, al lang ja. denkt over. Ja, ja, ja, ja, het volk weet dat ook. Heel goed. Maar weet u, als ik het even mag toelichten... het is eigenlijk niet alleen Mubarak. Het is niet alleen een persoon. Het is een hele regime. Eigenlijk ze, laten, ze staan ze hem niet toe om te vertrekken. Dat hele kliek. Want als hij vertrekt, valt het hele, het hele regime... En kaarten. Huis in elkaar. Ja, ja. Wie is die kliek dan? Is dat een, een ambtelijke kliek, een militaire kliek? Zijn dat ook toeleveranciers? Alle, allebei, maar ook de, uh, de, de zonen van uh, Mubarak, hun vrienden, die. Echt, eh, er werden zoveel moppen gemaakt over bijvoorbeeld zijn oudste zoon. Nou, eh, één, de... één mop meteen, dan, toch maar even. <laughs> nou, nou, ik kan me niet zo goed herinneren, maar hij moet delen met iedereen. Moet hij aandelen hebben in jouw business. Als je een business hebt van je, je verkoopt tomaten zelfs. Nou, het maakt niet uit. Met iedereen met iedereen. Hij zit overal in. Hij zit overal in. De zoon in. van Mubarak. De zoon van Mubarak. Ja. En de andere zoon, die, die hij dus als president wilde ja. instellen, die heeft ontzettend veel vrienden uh, erbij gehaald. En de ene heeft de uh, agentschap van uh, uh, Rolls-Royce en de andere van Mercedes. en Dat ja, houdt niet op natuurlijk. En uh, daarom is, is het voor hun ontzettend gevaarlijk als Mubarak vertrekt Vol. en het regime, dan zijn dat die, die bergen... Uh, miljarden die ze hebben opgebouwd, die staan gewoon in de tocht. Ja. Die staan in gevaar. Want, en dan heb je het over, laten we zeggen, ruwweg een paar duizend mensen... Een paar duizend op, mensen, paar duizend van mensen op een land van 80 miljoen. Juist. En uh, veel van dat geld is gestald ook op Zwitserse bankrekeningen? Uiteraard. Uiteraard, ja. Nou, ga zo even naar de uh, Europese Unie gaan. Vandaag uh, gezamenlijke verklaring van de autoriteiten, uh, van, uh, over, uh, van de EU... richting autoriteiten in Egypte. Oproep tot politieke hervormingen. Het overgangsproces moet nu volgens de EU beginnen. Maar er was ook een dissident geluid van uh, Berlusconi. En hij zei het volgende over Mubarak. Nou, ik denk dat iedereen die hetzelfde denk: dat er in Egypte een transitie, een systeem meer democratisch, zonder. een rotture met een president zoals Mubarak. Hij zegt: ik hoop op continuïteit in deze regering, een overgang naar een meer democratisch systeem, zonder een breuk met Mubarak. Mubarak wordt in het Westen immers gezien als een verstandig man. Berlusconi tot zover. Wat, wat vind je van de houding van de Europese Unie van vandaag? Inclusief die van Berlusconi? Nou, van Berlusconi, dat, dat zou ik zeggen, was schandalig. Wat bemoei je mee? Het is gewoon niet uh, uh, aan jou te vertellen hoe het moet. Of, uh, of hij moet blijven of niet. Maar ja, Berlusconi zelf, uh, ja, ik ben geen Italiaan... maar ik denk dat hij ook de volgende zal zijn... Want daar is het ook niet, uh, niet zo uh, helemaal uh, 100% maar... En dan naar de houding van de EU, de regeringsleiders? Nou, ik denk dat zij uh, veel duidelijker taal moeten gebruiken. De, de, ze moeten duidelijk, uh, duidelijk al, niet alleen uh, zeggen... van uh, de, uh, de macht moet uh, overgedragen worden. Er moet duidelijk gezegd worden, de regime moet weg. Mobarak en zijn regime. Allebei. Dat is voor de Egyptische volk pas voldoende. Minder niet. Nee. Zullen we eens naar jouw persoonlijke verhaal... naar het verhaal van het Egyptische volk gaan? Want je, hebt er, uh, je bent in 1953 geboren. Uh, je, bent er, je bent dan op een gegeven moment 20 jaar, in 1973. Uh, en ik, ik wil dan een parallel maken met wat jij in 1973 hebt meegemaakt... en wat wij vandaag aan strijd zien. Uh, en gisteren vooral. Ja. Mannen in de strijd, Egyptische mannen in de strijd... Ja. Jomkipoor oorlog, uh, Egypte en Syrië verklaren Israël de oorlog, 1973. Hoe heet het trouwens? Uh, Yom, Kippur Yom Kippur, is de Israëlische benaming. Dat, ja, Wat is de ja, naam? Uh, hoe Egypte Egyptenaren deze oorlog? In uh, Egypte noemt men het, uh, uh, de, de, het oversteken naar de andere kant de van het Suezkanaal. De, de overwinning door het oversteken naar de andere kant van het Suezkanaal. Uh, Want dan ben je in Sinaï. Ja, en dat werd een nederlaag. En dat was een nederlaag voor Israël. Tijdens die oorlog heb jij meer meegekregen van geweld dan uh, goed voor je is? Ja. ja. Ik was toen gehuwd met, met, mijn, met mijn eerste man. Dat was een piloot in het leger. Hoe heet hij? Uh, Mustafa. Uh, El uh, En uh, Op de 18e oktober... Uh, dus hij heeft de oorlog meegemaakt van de 6e tot de 18e oktober. En op de 18 oktober was hij uh, uh, neergeschoten. En hij heeft het niet overleefd? Uh, nee, zijn vliegtuig was geraakt. Hij is gesneuveld in die oorlog. Ja. Jullie hadden dus twee een kindje? Wij hadden een uh, kind inderdaad van anderhalf jaar. Ja. Ah. En waar woont... Was een zoon, dochter? Was een zoon. Zo. Ja, het is een zoon. Oké. Okay. Hij is dus nu ongeveer 39, 40? Ja, 38. 38. Ja. Waar woont hij? Nu in Cairo. Dicht bij de Rode Zee. Hij geniet gewoon van de natuur. Het is iemand die gek is op de natuur. Nou. Um, hoe heb jij die hele oorlog ervaren? Dit is natuurlijk de, de, alles heeft dit overschaduwd. Heb jij als Egyptische ook gedacht... Uh, uh, heb je geloofd in de strijd van het Egyptische volk... Tegen Israël? Ik geloof zeker erin. Ja. ja. Ik, ik geloof dat uh, elk volk het recht heeft om veilig te leven. Maar je kunt. Uh, om veilig te leven betekent dit, betekent dit niet dat je maar blijft uitbreiden. En dat is mijn standpunt. Isra ja, voor Israël is het nooit ophouden met uitbreiden, van de grenzen gewoon verleggen. Heb je dan sinds 1973 met uh, alle akkoorden die zijn gesloten... Een, een prettiger gevoel over dat vreedzaam naast elkaar leven van Egypte en Israël? Of zit er in de onderstroom toch altijd iets, het is onze erfvijand? Nee, um, ik denk dat, dat, uh, dat alleen bepaalde punten in, uh, in het vredesakkoord... en daar wil ik niet eigenlijk inhoudelijk op ingaan... maar er zijn veel punten, ook volgens het Egyptisch volk, die erg vernederend zijn... Uh, uh, en, en niet te vergelijken zijn met de overwinning die we hadden in 1973. Dus er is te veel um, um, uh, ja, opgeofferd eigenlijk aan, aan mogelijkheden... dat we waardig na deze oorlog uh, niet alleen ja, Sineë terugkrijgen... maar, maar ook Sineë kunnen bebouwen... In China, onze, de, de mensen dat de mensen daar kunnen leven. Ja, jij beschouwt de 1973-oorlog, de Jomkipoer, of de ja. oversteekoorlog als een overwinning? Het is een overwinning. Ja. Maar alleen de afspraken die daar na aanleiding werd gemaakt, uh, hebben uh, de, de effect en de overwinning eigenlijk uh, in een nederlaag gemaakt. Ja. En dan zeg je van, uh, nou, dan, dan, dan, dan is het zonde dan, dat iemand. Uh, ja, de zaak op deze manier afhandelt. Is, is, is het Egyptische volk, als je een typering kan geven... is het een strijdvaardig volk, strijdlustig volk? Het is strijdvaardig, maar niet strijdlustig. Ligt dat eens dus toe? Uh, het ligt niet in de natuur van de Egyptenaren om te vechten... Ik kan me niet herinneren aan uh, een revolutie in Egypte... dat echt een bloedige revolutie is geweest. In 1952. 52, ik ben trouwens in 52 oktober geboren. Okay. Niet in 1953. Uh, en, en zelfs toen de koning weg moest... Uh, het, is heel erg, ja, het is heel erg vreedzaam gebeurd. Ja. Hij is niet aangeraakt. Hij is op een waardige manier vertrokken. Er werd een, een, een, een de kroonprins... Uh, uh, werd uh, goed uh, behandeld uh, en verzorgd totdat de, tot de, uh, de constitutie veranderd werd en de republiek werd, werd opgeroepen. Ja. Zou ik dan gewoon eens een paar foto's van vandaag uit de Volkskrant? De Volkskrant heeft een pagina met foto's van de straatoorlog van gisteren, ja. uh, gisteren en eergisteren in Cairo. Ja. En dat zijn foto's van mannen, jongens, eigenlijk allemaal lachend, met allemaal verschillende beschermende hoofddeksels, een soort geïmproviseerde helmen. De een heeft een pan, de ander heeft drie plastic flessen met tape om zijn uh, kin gebonden. De vierde uh, een kartonnen doos met tape. En allemaal lachen ze. Ja. Is, wat bedoel je dit misschien? Ik, dit, is, ja. dit is echt, echt Egypte. Ja. We zijn zo sarcastisch en, en, en, en zelfs spottend. Ja. En, uh, en, en daar hou ik ook heel veel van. En uh, ja, dat is echt Egypte. <laughs> En dit doet even goed hoor, want ik heb een aantal beelden ook gezien... bijvoorbeeld van de auto die als een, als een moordwapen gisteren op uh, demonstranten inrijdt. Dat, dat, ja, dat wil vreselijk. je niet zien. Dat is dus dat gruwelijke geweld is ja. er ook geweest de ja. afgelopen dagen. Ik heb dat beeld gekregen voordat dit op Al Jazeera was verschenen. Ja. Ja, dus laten we wel wezen, we er gezien. zijn ook andere kanten aan ja, deze vreselijk, stadsoorlog. Vreselijk. Nog één keer, jij begon zelf over Nasser net. Uh, president tot 1970, toen hij overleed. Uh, mm -hmm. Miljoenen mensen ook op de been. Ja. In 1952 komt hij dus aan de macht, ja. door een staatsgreep. Uh, hij leidt het land dan. Maar Nasser maakt een mislukte aanslag op zijn leven mee. Dat is in 1954 en dat is essentieel geworden... omdat het ook leidt uiteindelijk tot een verbod op de islamitische broederschappen. Even een klein fragment daarvan. Ja.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 Wat was dat voor heerser, Nasser? Uh, het was de eerste republiek uh, in, in, in de geschiedenis, kun je wel zeggen. Hij was heel erg geliefd. Hij, uh, uh, het, hij heeft, om bijvoorbeeld te vertellen waarom was hij heel erg geliefd... hij, hij heeft heel veel eigendommen die uh, zomaar geschonken werden... door de koning aan bepaalde families. Koning Farouk, hè? De koning Farouk ja, heeft heel veel uh, miljoenen hectare aan verschillende families uh, geschonken. Uh, heeft hij een deel daarvan verdeeld onder de boeren? I iedere boer, vijf hectare bijvoorbeeld. Dat zijn bijna socialistische, echt socialistische mannen? Het was een socialistisch uh, regime, kun je zeggen. Ja, dat klopt ook. Hij was zeer gezien onder het volk? Ja. In al die jaren? Maar het was ook een strenge vader, hè? Uh, het was een strenge vader. Als, uh, uh, als ik kijk bijvoorbeeld inderdaad wat er met de moslimbroeders is gebeurd. Uh, maar er uh, zijn ook dingen in zijn uh, tijd gebeurd die, uh, waarvan. Uh, getwijfeld wordt dat hij het wist of niet wist. Uh, op het punt van de mensenrechten? Uh, op uh, punt van de mensenrechten, inderdaad. Ja. inderdaad. Dus want, marteling in gevangenissen? Uh, ja, inderdaad. Want uh, uh, ik was nog heel jong, maar onze buren, precies een flat tegenover, ja. want we hebben geen huizen, we hebben flats alleen ja, in, Geste, in Cairo. Hè? In Cairo. Ja. Uh, ineens heb ik gemerkt dat de oudste zoon is verdwenen. En toen bleek dat hij naar Londen is geëmigreerd, met een asiel heeft aangevraagd, gevlucht. want hij was van de moslimbroeders. Ja, hij was ja. van de moslimbroeders en ja. is gevlucht. Ja, en hij leeft nog steeds, nou, nog steeds. Mag ik nog naar één hele grote Egyptenaar gaan? Ja. Een vrouw, Egyptische. Zullen we gewoon even luisteren? Heel kort even. Ja. Ik wil nu wel zang horen. Ik wil nu wel zang horen. Nou, Ja, Oom Herken je dit, uh, dit nummer ja, van? Ja, natuurlijk, natuurlijk. O, hoe heet het? <kliek> uh, uh, ja, hoe moet ik het vertalen? Uh, mijn hart uh, weet het niet meer met ah, jou. Uh, niet met jou. Ja. Melancholiet een top, hè, zei ja, ja. Liefdesverdriet. Ja. Nummers van twintig minuten lang. Oh, twintig? Nou, kun je een uur zeggen. De donderdagavond was echt de donderdagavond van Omkalsum. Iedereen zit voor de tv. Of bij de radio. Want van negen tot elf uur is het Omkalsum. Om en nu, nu nog steeds bij een, een van de um, um, um, omroepen van... Uh, de zoon van koning van Saudi-Arabië is het altijd om 11 uur. Oh ja? <laughs> ja, nog steeds. Draai je het ook nog wel eens thuis? Ja, soms. Soms. En wat, wat, wat, wat roept het op bij je dan? Uh, uh, nostalgie. Ja, ah, het is... Als uh, dus je bent... Gewoon, dan moet ik in die stappen, Ja, zeg maar. Nou ja... ik. Uh, het was niet per se dit, dit nummer, maar andere nummers. Bijvoorbeeld stond ik met mijn moeder in de keuken te wassen en we zingen samen. Ah, mooi. <laughs> dus dat, dat, ja, dat is moeilijk te vergeten. Ja, en als je denk. die nummers opzet in Venlo, waar je nu woont. Ja. ja. Want uh, nou, je vertelde over je eerste man. Je bent, uh, de liefde ben je in Nederland tegengekomen. Hoe trouwens? Uh, ik was zelf uh, reisleidster. En uh, ik had uh, uh, ja, verschillende groepen toeristen... waar ik mee naar het Egyptisch museum ga of naar de piramide. En daar was een van... Een Nederlandse groep. <laughs> een Nederlandse groep, ja. En zo ben je in Twendo terechtgekomen. Ja, ja. je, je, je leeft toch nog tussen twee, twee landen... want je gaat twee, drie, vier keer per jaar naar Egypte toe... om je moeder te bezoeken, ja, familie te bezoeken. Ja, ja, ja. Waar, waar zal je laatste rustplaats zijn... Daar ben ik ontzettend benieuwd. Ja. Ik weet het niet. Ik weet het. ik weet het niet. Maar als er enigszins mogelijkheid zou zijn om uh, nuttig te zijn in Egypte. En bijvoorbeeld een project voor straatkinderen of uh, iets anders. Of een dorp. Uh, zelfvoorzienend dorp uh, met uh, echte milieuvriendelijke producten die ze leren produceren, dat zou dan ideaal zijn. Ja. Zoiets. Maar nu ben je nog heel actief in de Egyptische gemeenschap. Egyptische gemeenschap in Nederland. Ja. Morgen een van de organisatoren van de demonstratie. Ja. Uh, hoeveel mensen verwacht je daar? Uh, nou, ik heb... Want het is, uh, het is uh, ook samen met de SP van Harry van Pommel... heb ik begrepen dat er toch wel minstens duizend mensen zullen komen. Okay. Wat is nou de, wat is de boodschap op de Dam morgen? Waar ik moet, moet vertrekken en zijn regime. Maar hij is hardnekkig en maar we is... kunnen grappen over hem maken, heb je ja. net allemaal uitgelegd. <laughs> dus wat, uh, hoe zinvol zal die bijeenkomst op de dam zijn, behalve uh, stem geven aan je gevoelens? Uh, ik denk het is een meer een signaal ook naar de Nederlandse bevolking, naar de politiek. En uh, dat is ook heel belangrijk. Het signaal van? Steun ons, steun, steun ons. Als u democratie wilt steunen, dan steunt u het volk en de wil van het volk. Nou, uh, zit ik nog met één punt. Corruptie. Dit bewind staat voor corruptie. Staat dat bewind ook een beetje voor hoe de Egyptische samenleving in den breedte in elkaar zit? Uh, is heel pijnlijk om te zeggen natuurlijk, maar ja, dat klopt Weet je wel. Ja, en dat is ook de en reden. En dan ik, ik wil ik helemaal niet negatief eindigen. Nee, nee, nee. nee. Maar we zijn bijna aan het eind. Nee, maar dat is helemaal niet erg. De nee. die, die jeugd die, die, die, die dit allemaal heeft van de grond gekregen. De jeugd dat ik dacht dat ze watjes zijn. Ik wil sorry zeggen tegen ze. Want we gaan de goede kant. En we zijn heel positief. Uma Imanoer, ik uh, stel het zeer op prijs dat je bij ons wilde zijn. Dank je wel. Uh, we gaan meer van je horen, want vanavond ben je ook de gast in Nielsuur bijvoorbeeld. En morgen ben je op de Dam. Ik wens je heel veel succes de komende week ook. Dank je wel. Tot zover dus deze twee dingen van Max. De laatste van deze week. Ik vond het mooi om in te vallen. En volgende week heeft u gewoon een vaste presentator weer. Presentatrice, hoe zeg je het? Een vrouwelijke presentator. Margreet, die zit dan weer hier. En straks bnn 2 met Willemijn Veenhoven. Willemijn, wat zijn jullie onderwerpen? Ik zeg altijd gewoon presentatrice, hoor. Presentatrice, toch? Ja, toch? Wel? Of is dat ja, klinkt zoiets als directrice. En dat mag weer niet tegenwoordig. Oh ja, dat is heel dat onfeministisch. Ja. ja, daar ben ik te jong voor, joh. Al die golven. Dat kan me niet meegemaakt. Ja. Goed, wat gaan wij zo meteen doen? Uh, nou, ook weer uh, hebben wij het over Egypte. We uh, schakelen even met... Um, Hans-Jaap Melissen, die uh, op of om het Tagrierplein is. En in de studio is uh, Monique Samenwel. En die uh, heb je al eerder gehoord bij ons. En die heeft het onder andere over de, het karakter van de Egyptenaren. Dat het toch heel anders is dan uh, wij bleken Hollanders. He, Luc? Ja. Ja, dus. <laughs> Goed, dat na het nieuws van half negen. En hier is Freddy van Tijn. Um. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Maar president Mubarak lijkt nog geen aanstalten te maken om op te stappen. Vandaag zou de cruciale dag zijn volgens zijn tegenstanders, de dag van het vertrek. Maar voorlopig is er niets dat daarop wijst. Wel roepen al de hele dag grote aantallen mensen op pleinen in de grote steden in Egypte dat Mubarak weg moet. Voor zover bekend verlopen die protesten veelal vreedzaam.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 Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is vrijdag 4 februari, 2 over half negen. Goedenavond. In Egypte was het vandaag vertrekdag. Mubarak die moest weg, maar ja, de president weigerde. Hij zegt dat het volledige chaos zou worden als hij weg zou gaan. Wat is op dit moment de stand van zaken daar in Egypte? En vandaag in het nieuws: Belgische TBS-er wurgt zijn medegevangenen bij gijzeling. Hoe dat kan, dat hoor je zo meteen van de Belgische Justitiewoordvoerder. En het is de eerste week van de Daily Show, de Nederlandse Daily Show. Hoe kijkt presentator Jan-Jaap van der Waal terug? Is hij tevreden of helemaal niet? Dat hoor je na half tien. En Joris Kreugel, die heeft het over de liefde. Wekelijks ga ik op pad om reportages te maken voor ons nachtprogramma op zaterdag: lust. En dan moet ik mensen op straat vragen hoe ze tegen liefde aankijken. En de meesten die lopen helemaal leeg. En dat fascineert me eigenlijk wel. Maar eerst Luc. Met de tussenstand van ranking de ja. nieuws. Uh, de reden dat Harlingen niet onder water liep vandaag... kwam door de keermuur die dicht is gegaan voor het eerst. Verder is er een flinke toename van vetzucht. Carnaval zorgt opnieuw voor problemen. En ondertussen is de situatie in Egypte het nieuws van de dag. Yes, op het plein vanmiddag. Straks om 9 uur... de volledige top 5 in Ranking the Nieuws. Leuk, thank you. Ja, Vandaag, um, zoals elke dag, bekende Nederlanders... en wat hen zowel bezighoudt in BNN Today... als de eerste oud-staatssecretaris Jack de Vries. Net als veel mensen volg ik met belangstelling... alles wat er gebeurt in Egypte en de landen eromheen. Er is natuurlijk kritiek op Obama... omdat hij te laat duidelijk zou zijn over wat hij wil. Maar ik kan me zijn gevoel wel voorstellen. Je weet natuurlijk niet wat je ervoor terugkrijgt in het Midden-Oosten. En als westerse wereld zijn we daar uiteindelijk toch voor een groot deel van afhankelijk. En schoenenontwerper Floris van Bommen. Ik maak tegenwoordig reclame voor het adviesbureau Human Capital Management. Ik sta in een advertentie met een foto en de quote... Ik houd me bezig met het creatieve. Daar ben ik goed in. We hebben de rollen goed verdeeld. Het probleempje is dat ik nog nooit van dat bedrijf gehoord heb. Dus ik denk dat ik snel onze advocaat hun eens wat advies ga laten geven. En een dag van cabaretier Guido Ayers. Wat een week. Het waait echt als een gek en de drie J's gaan naar het zonfestival met het lied Je vecht nooit alleen. En die boodschap is gehoord op een plein in Egypte. Eerst stilte voor de storm en dan vechten. Tegen beter weten of tegen de winter. En in Egypte klinkt het weeralarm: Storm opkomst. Ja, en dan uh, meer dan duizend verkeersasos staan binnenkort voor de rechter. Bij verkeersasos dan denk je natuurlijk meteen aan het programma Wegmisbruikers. Presentator Anne van der Toorn, we gaan het zo meteen over dat uh, bizarre, af en toe bizarre rijgedrag ja. hebben. Maar eerst even kort, hoe was jouw dag vandaag? Nou, mijn dag was goed. Ik heb eigenlijk de hele dag op de Duitse autobaan gezeten. Want ik kwam vanuit Winterberg, waar ik gisteren een dag heb geskiet. En ik wilde dat eigenlijk vanmorgen ook doen. Maar het was een enorme storm, er was een enorme regen en een hele grote papsneeuw. En er kwamen echt ladingen Nederlanders aan. Dus toen zijn we maar weer heel vrolijk vertrokken en ik ben een hele lange file uh, weer naar Nederland teruggereden. En toen uh, eigenlijk gelijk hier naartoe uh, door. En er was geen 2 22 bij, dus om te nee, uh, niks. Nee, nee helemaal uh, uh, niks. Ongeveer 20. 2-20 mannen van Rijmijer. Nee, is dat is dat? Is dat uh... Ik luister straks wel. <laughs> Dank je, André even toor tot zo meteen. Dat mag toch mee ja. nou in Duitsland? Dan mag je toch 22 oh, rijden? Dat, ja, dat ja. ja, ja, doe ik ook altijd. Oh, ja. zeg maar ja, Je kunt niet alles weten. Het sportnieuws. Eh, want Kevin Stroopman doet dat hier. Eh, Mensen, de... nee, ik zie echt helemaal niemand verder. is, het, maar, hoe is het ja, met hem eigenlijk? Kevin Stroopman gaat heel goed mee. Zijn carrière zit enorm in de lift. Dan heb ik het over voetbal. Eh, en een hele snelle lift. Want Bondscoach. zit echt te kijken. Waar heeft die man het over? <laughs> maar jongens, pas op. Want dit is misschien wel toekomstig international. Hij is vandaag geselecteerd voor het Nederlands elftal door bondscoach Bert van Marwijk. En waarom is dat zo opmerkelijk? Want de eerste helft van het seizoen speelde hij nu gewoon in de eerste divisie bij Sparta. En na de winterstop maakte hij de overstap naar het hoogste niveau naar FC Utrecht. En ook in Utrecht was hij meteen vaste waarde. En dus nu ook meteen al bij Oranje. En dat is bijzonder. Vindt Strootman zelf ook. Ja, natuurlijk, Het is sowieso bijzonder. En zeker omdat het zo snel gaat. Maar ik denk, uh, ja, ook dank aan, uh, aan mijn ploeggenoten. Want uh, als wij de laatste drie wedstrijden niet al gewonnen en zo goed hadden gespeeld... dan. Had ik denk ik ook niet bijgezet. Nee, dus waarom zit hij er dan bij? Nou, dat kan niemand beter uitleggen dan de bondscoach zelf natuurlijk. Bert van Marwijk over waarom hij Strootman bij Oranje heeft gehaald. Nou, omdat ik die jonge kwaliteiten toedicht... die, uh, die uh, laat ik zeggen, voldoen aan de, aan de eisen van het Nederlands zelftal. Kijk, ik hou van spelers die, uh, die, uh, die een paar stappen vooruit kunnen denken. En uh, ik denk dat Strootman zo'n speler is... Kevin Stroop. Onthoud daarna. Misschien wel de nieuwe Wesley snijder, je weet het niet. Uh, woensdag speelt Oranje de oefening tegen Oostenrijk. Misschien dus ook zijn eerste. Vanavond wordt er ook gevoetbald. Ajax tegen de Graafschap. En die houtkamp zit erbij. En die, uh, daar gaat het over hele andere dingen. Het kampioenschap. geloven zij nog een beetje in met zes punten achter PSV. Tuurlijk. Het zijn twee uh, wedstrijden die je meer moet winnen. Dan uh, sta je ongeveer gelijk. Nou, Dan moeten nou, de anderen nog verliezen. Precies, dat bedoel ja. ik. Meer winnen dan de anderen. Goed. Verder. Goedemiddag. Derde. Dus Ajax tegen en nummer 12, de Graafschap, wordt een wedstrijd uh, waarvan iedereen verwacht dat het heel snel bekeken is. Nog nooit heeft de Graafschap in Amsterdam ook maar een winst kunnen halen. Van de 17 eer eerdere ontmoetingen konden ze twee keer een gelijkspelletje uit het vuur slepen. Maar voor de rest uh, wordt er niet veel verwacht voor de Graafschap en Ajax onder leiding van Frank de Boer. Met Elhamdoui in de spits, dat hij uh, wel even, omdat uh, Siem de Jong, die daar vorige week stond, nu op de plaats van Demon de Zeeuw achter de spitsen speelt. Dus Elhamdoui in de spits bij Ajax tegen de Graafschap. Dan staat hij over. Vijf minuten begint. En ik hoop dat die man dan zijn stem heeft tegen. Ik hoop het ook eigenlijk. <laughs> en die hout vanuit de arena. Nog één een, een klein dingetje. Op, want, nou, klein dingetje. Voor Richard Krajacek is het een groot En voor zijn ABN AMRO toernooi. Want uh, voor de zoveelste keer moet Krajacek het doen met een afmelding van formaat. Novak Djokovic, de winnaar van de Australian Open, die zou komen. Maar gaat uh, toch niet meedoen in Rotterdam. Hij heeft te veel last van zijn schouder. Timo de Bakker, dat is dan wel weer leuk. Die neemt zijn plaats in, in het hoofdtoernooi. Nou, ben ik erdoor met 2,20. Ja. Heel snel. En natuurlijk veel Ajax-graafschap hier in BNN Today. Uit de Menno, dankjewel. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, het was dus de dag van vertrek. Maar niet wijst erop dat de Egyptische president Mubarak daar ook gehoor aan geeft. Op het Taglierplein in Cairo staan nog steeds tienduizenden mensen. En het gaat er gelukkig, zoals eigenlijk de hele dag, vrij vreedzaam aan toe. Aan de telefoon nu wereldomroepcorrespondent Hans-Jaap Melisse. Hans-Jaap, goedenavond. Goedenavond. Ja, jij was de hele dag, was jij daar een beetje op en rond, dat Tagreerplein, hoe is het nu daar? Ja, er staan nog steeds uh, vele duizenden mensen, dat zijn er wel minder dan uh, vanmiddag en uh, dat gaat langzamerhand afnemen vanavond, zo zie je dat eigenlijk elke avond daar gebeuren. Mm -hmm. Dan blijft er nog een groot uh, groep over, groot genoeg om eventuele aanvallen af te slaan van Mubarak-mensen, aanhangers, die uh, ja, af en toe een poging doen om op dat plein te komen. Mm -hmm. En um, dus het is relatief rustig gegaan. Vandaag waren er wat kleinere incidenten in de, in de straten naar het plein toe. Waar gevechten zijn geweest tussen uh, Mubarak-aanhangers en de demonstranten. Met wat gewonden en wat uh, mensen die gevangen zijn genomen. Meegenomen door de militairen. Maar het was een, rustiger dan de dag tevoren. Ja, en jij, jij hebt daar rondgelopen. Uh, dat, daar was het veilig genoeg door, voor. Dus voor jou. Um, hoe, je hebt vast met mensen gesproken. Zit de spirit er nog een beetje in? Of beginnen mensen een beetje moed te worden? Mensen beginnen zeker ook moeten worden, uh, en, maar ze zijn wel heel erg vastberaden als het gaat om hun eis, Mubarak moet weg. Maar ja, er wordt achter de schermen aan allerlei oplossingen gewerkt, waarbij Mubarak misschien wel uh, niet helemaal weggaat, maar alleen zijn taken overdraagt aan iemand. Uh, nee, dat is allemaal niet acceptabel voor de harde kern die daar zit op het plein. Dus ik ben wel benieuwd wat er nu uh, achter de schermen allemaal bekokstoofd wordt, uh, ook met internationale druk van de Amerikanen bijvoorbeeld. En of dat uiteindelijk ja, voldoende zou zijn om uh, Cairo weer een normaal leven te geven. Want het, deze hele stad uh, ja, wordt toch geleefd door die ene demonstratie en, en, en stakingen ook wel. Ja. En ja, de, deze, de, de gewone burger, of ze naar voor of tegen Mubarak zijn, die snakt naar een normaal leven. Ja, maar die harde kern die, die zegt ook van nou wij blijven gewoon nog. Vandaag, morgen, maakt ja, niet uit. Ja, blijven gewoon. Die gaan daar niet weg voordat uh, Mubarak weg is. Ja. En nee, dat kan hem wel even duren. Ja, de, vandaag was dus dan de dag van vertrek, zo werd het genoemd. Is er al een nieuwe dag van vertrek gesteld? Ja, er wordt wel gesproken over weer nieuwe demonstraties. Hoewel ik er eigenlijk altijd van overtuigd ben... dat revoluties niet uh, met de agenda worden gemaakt... maar gewoon spontaan uh, een grote volksmassa. En, en dan blijven waar je bent. En, en, en zien we zien maar hoe je het doet. En, dus, dus, dus dat is niet de revolutie, denk ik. Maar ik denk dat de revolutie ook niet helemaal bepaald zal worden door die demonstraties alleen. Maar vooral dat zo'n land ja, een beetje lam gelegd wordt. Toeristen er allemaal uit. Hè? Of, nou, er zijn nogal toeristen. Maar het heeft natuurlijk een enorm effect op de Egyptische samenleving. Economisch ook. In combinatie met die druk van buiten. Ja, moet er toch misschien wel iets gebeuren in de komende dagen. Ja, en dat gaat ongetwijfeld ook en dat houden we hier goed in de gaten. Dank uh, voor nu eventjes wereldomroep-correspondent Hans-Jaap Melissen vanuit Cairo. Uh, gaan we verder hier in de studio. Monique Samenwel, goedenavond. Goedenavond. Gisteren hadden we je ook hier, schrijfster, politicoloog en Nederlands-Egyptische... En deze dagen, nou ja, wie neemt zit in? B ja, ja, je bent hier veel. Niet weg te slaan uh, van radio, tv en internet, uh, ja. zowel op de zender als ook dat je natuurlijk alles op de voet volgt. Ja. Uh, gisteren vertelde jij dat um, uh, jouw familie, jouw vader zit daar eigenlijk toevallig, maar mm -hmm. die zit daar wel nu. Mm -hmm. Je familie woont daar, je nichtjes en een goede vriend van je nichtjes. Is ernstig gewond geraakt ja. en die ligt op de intensive care, zei je. Ja, hoe is het daar nu? Voor mee? zover ik weet, ligt hij daar nog steeds. Kijk, een schedelbreuk, dat is niet niks. Ja. <laughs> en een zware hersenschudding ook niet. Ja, die, die jongen is gewoon heel zwaar toegetakeld. Zijn gezicht is gewoon kapot. Of zijn, ja, zijn hoofd. Uh, ik heb mijn nichtje geprobeerd vandaag te bereiken. Maar de telefoons waren echt belabberd. Dus het is niet gelukt. Ik ga het morgen weer proberen. Maar uh, ja, mijn schatting is dat hij daar nog ligt. Dat het, uh, daarbij is de medische zorg in Egypte nou echt niet zo van een hoge kwaliteit. Dat ik daar ook heel veel vertrouwen in heb. Dus ik hoop maar voor hem dat alles goed komt. Ja. Is je vader ook niet gesproken neem ik aan vandaag? Nee, nee, niet gelukt. Nee. nee. beetje... Vervelend? Ja, nou, geeft geen fijn gevoel natuurlijk. Kijk, ik weet gewoon dat het gewoon goed met hem gaat, maar ja, het is niet prettig. Nee. nee. Even over de, de, de demonstranten. Die staan daar mm -hmm. nu al elf dagen en ze hebben gevochten, ze hebben vreedzaam gedemonstreerd, zoals vandaag. Mm -hmm. um, en Al elf dagen lang en ik zie dat en ik kijk ernaar en dan denk ik als nuchter Hollander op een gegeven moment zou ik denken ja, oké, okay, hij gaat dus niet weg, Mubarak. Ik ga maar naar huis en het yeah. is weekend en ik ga een biertje drinken. En volgende week ga ik maar weer aan het werk. Ja, biertjes drinken, dat doen ze meestal niet. <laughs> Limonade. Munt thee ja. misschien. Nee, maar kijk. Um, de mensen hebben heel lang gewacht. Heel lang. 30 jaar. Eigenlijk langer nog, want ze dat hem, en de Nasser waren ook geen liefertjes En de Gittenaren hebben deze formule. IBM. Dat staat voor inshallah, als god het wil. Mm -hmm. Bokra, morgen. En malish Het maakt niet uit. Jammer dan. En zo handelt Egyptenaar. Dus bijvoorbeeld, uh, ga ik vandaag een rijbewijs halen? Inshallah, als God het wil. Oh, ik heb mijn rijles niet gehaald. Malish, jammer dan. Bokra, morgen weer. Nog een keer <lacht> proberen. En zo handelen Egyptenaren bij alles. Wil je thee? Inshallah. Of uh, ja, bokra, malish, ja, gaan we uit. Ja, bokra, weet je. Zo we morgen misschien, ja, dan. Um, ja, ja. Dus je, <lacht> zou, je krijgt nooit een ja of nee. Dat is niet netjes. Dus het is altijd een beetje van, altijd maar dat passieve, op de lange baan schuiven. Maar als het dan eenmaal zover is, dan bouwen ze wel een piramide. En die bouw je niet binnen een dag. Dus het is wel een volk dat doorzet, alleen het, heeft ongelo het is zo langzaam op gang te krijgen. Maar als het dan op gang zijn, dan gaan ze er ook echt voor. En dan is het een goddelijke taak en dan maak je hem af. Dus eigenlijk zeg jij de tijd van, van IBM, uh, uh, als God het wil, morgen en het maakt niet uit, is een beetje voorbij. Ja, die is echt voorbij. En nu zijn ze die piramide aan het bouwen en dan gaan ze ook door. Ja, ja dan gaan ze door is. tot het tot topje en dan nog een gouden bekleding eroverheen. En ik uh. hoop dus dat het ze gegund wordt. Dat de oppositie nu ook echt wat gaat doen met die demonstranten. Want ze zijn achter de kamertje en allerlei partijen nu aan het onderhandelen met de vicepresident president Suleman. En ze zijn nu een hele ander plan aan het kokstoven dan dat de demonstranten willen. Ze dus staan dan nog steeds op straat te schreeuwen dat Mubarak af moet treden. En zij zitten te kijken naar allerlei constructies. Met Mubarak nog wel in het zadel, maar dan alleen symbolisch. En de constitutie wordt geamendeerd, maar niet vervangen. Dat is allemaal heel naar. Terwijl die mensen nu eindelijk... Ze, weet je, ze zijn nu zo... Empowered heet dat in het Engels. Mm -hmm. zo, zo, zo, zo zo onder druk gezet en is er zo'n kracht vrijgekomen. En die kan je dan niet zomaar weer terugstoppen. Dus zullen ook niet. Uh, die demonstranten zullen die zo hebben die zo gevochten en zo hebben geschreeuwd en daar nachten hebben gelegen, die nemen niet genoeg met Mubarak uh, nog acht maanden in het zadel. Nee, nee maar, uh, dat, maar dat, dat begrijp ik. Maar aan de andere kant, even, even letterlijk, je kan toch niet daar nog een week blijven zitten en nog een week. Als je, Als je werkloos een week... bent, wel. Ja, 40% dus... van de jongens onder de 35 is mannen. Onder de 35 is werkloos. Maar hoe komen die jongens 60% dan... van de vrouwen onder de 35 is werkloos. Maar hoe werkloos. komen die mensen aan eten daar? Ik bedoel, wat, hoe... Nou ja, dat zie je dus. Dat, uh, dat moskeeën nu uh, dienen als soort ziekenboeg. En als uh, voet, voedseldistributiecentra. En heel veel Egyptenaren komen ook zelf. En die geven broodjes. En die geven ja, van supporters. Van, van mensen die hen steunen ja. in, hun, in hun acties. Maar dus jij denkt letterlijk dat als er Mubarak niet beweegt... Dat over over vier weken zou het nog steeds dezelfde situatie kunnen zijn. Ja, alleen het probleem is dat in het volk wel druk op de demonstranten groeit... van alsjeblieft jongens, we zijn het zat. Gaan ja. we nou accepteren dat de, dat de oppositie nu een beetje bezig is. Er, zijn heel veel, er worden heel veel hervormingen aangekondigd, die worden nu ook uitgevoerd. Er zijn allemaal commissies van wijze mannen ingesteld. Die hebben ook gezegd dat er binnen een paar uur nu een oplossing is voor de crisis. Nou, dat zijn dan hele wijze mannen. Als je nu binnen een paar uur een oplossing hebt voor deze crisis... ik heb daar niet zoveel vertrouwen in. Maar ja... Um, ja, dus er is wel druk op die demonstranten. Dat maakt het natuurlijk lastig. Op een gegeven moment is gewoon de steun binnen de bevolking een beetje. Mensen weg. willen gewoon bestellen gewoon met hun leven. Maar ja. als je werkloos bent en je bent al jaren werkloos en je zit normaal altijd in een koffiehuis de hele dag waterpijp te roken. Dan kan je ook een hele dag op het Tahrirplein staan. Dus je moet niet onderschatten, die mensen hebben niet zo'n druk volgeplande agenda als wij. Want ze hebben gewoon helemaal niks te doen. Dus in dat op zich kan je dan heel lang volhouden. Ja. Even, um, um, vandaag hè, was het relatief rustig. Mm -hmm. En uh, er waren al die, uh, die berichten van... Het was zelfs af en toe een beetje gezellig. Er waren optredens. Ja, Do ik heb uh, liedjes gezien op YouTube... die ik ook altijd met mijn nichtjes en neefjes zong. <laughs> Dat ze vanzelf te zingen. Alleen daar nou is tekst aangepast. Uh, een beetje een soort... Uh, Uncle Donut has a farm. En dan werd het een beetje... Ja, yeah, ik <laughs> Was die, was die ja, ging als een varken? Ja, nou, hier, niet, hier die, ja niet, dat, niet dat liedje, maar zo'n zo liedje van zo'n strekking. Zo'n kinderliedje werd omgebouwd met alle teksten over Hosnie bark die op moest donderen. Dat was Super lachwekkend. Ja, er viel dus ja, ook goed. wat te lachen daar. Ja, er, en dat waren er, er, er, er, artiesten, er, maar, maar een beetje de elite ook. Hè? Want Ik geloof ook rechters, advocaten, um, ja. van alles en nog wat. Ja. Betekent het nou iets voor die demonstranten die daar al heel lang staan, dat deze mensen erbij komen? Ja, dat denk ik wel. En ook veel uh, popartiesten hebben zich aangesloten. En dat zijn echt de leiders van het volk. Omdat zeg maar, mensen kunnen zich niet herkennen in politici, met name de jongeren niet. Die hebben niks met die mensen die 70, 80 zijn en al mm -hmm. in het zaal zitten. En grote artiesten, zoals Amar Diab en, en uh, Tamer Hosni en uh, Mustafa Amr voor de Arabische... Uh, Luisteraars onder ons. Die, uh, die, dat zijn artiesten die zich nu wel positief mengen in, in, uh, in deze hele discussie. En ja. die zijn de idolen, echte. Uh, nou, dat gaat toch veel verder dan bij ons met idols. En uh, uh, hoe heet het, The Holland, uh, Voice of Holland. Ja. Dat zijn echt de voorbeelden in het land. En ook uh, televisiepresentatoren Die hebben ook een enorme functie. Ze hebben programma's waar 6, 7 miljoen jongeren elke avond naar kijken. Dat halen jullie denk ik niet meer binnen. <laughs> Misschien. Nou, <laughs> we, nee, nee. Nee. Ja. En dat zijn echt, als die dat is gewoon, weet je, zijn de gezichten van het land. Ja. Dus dat is, betekent heel wat dat die mensen zich aanstellen. Ja, enorm. En uiteindelijk weet ik ook wel dat ik weet zeker dat het grootste deel van de Egyptenaren wil dat, dat het land echt blijvend verandert en dat de president ja. opstapt. Alleen, ze zijn gewoon bang voor de instabiliteit en de chaos, die ze ook de afgelopen dagen hebben gezien. Ja. Het is nog niet klaar, Monique. Nee, nog lang niet. Nee. nee. Ik vermoed zomaar dat jij hier volgende week weer zit. Als je, ja, je moet even te vertoon aan rusten. Ja, dat, ik, moet, ik ga met jullie slapen. slapen. Ik ga slapen. Je hebt je man al heel lang niet gezien. Ja. Ga naar huis. Doe iets leuks met hem. Monique, um. samen wel iets gezelligs. Kaartjes leggen enzovoort. Ja, kaartjes leggen. Ja, dat doen ja. we altijd. Met munt thee drinken. Toch? Nou, een wijntje misschien. Oh. Monique, samen wel. Dank. Goed. Doei. Dit is Radio 1. Today. Ja, en we houden ook vanavond weer de situatie in Egypte in de gaten via de social media. Um, journalist Guus Falk die twittert over een goede sfeer op het Maar het is helaas geen fractie veiliger op de rest van de straten, voor journalisten, twittert hij. En Ben Wedeman van CNN laat weten dat reizigers die vanuit Cairo aankomen in Rome... gecontroleerd worden op gestolen Egyptische kunstvoorwerpen. En journalist Harald Dornbos, uh, dat was die, uh, die gisteren die dat mes op zijn keel kreeg... Uh, die heeft moeite zijn werk te doen. Hij laat online weten nog steeds in het Marriott Hotel te zitten. En alle journalisten die hun voet buiten de deur hebben gezet... die vertellen over voortdurende intimidatie. Voor zover eventjes en zometeen meer nieuws over Egypte vanaf het web. En dan zometeen hier in de studio André van der Toorn... Uh, over de nou ja, eigenlijk de meest bizarre wegmisbruikers... Fragmenten die er te horen zijn. My baby left me. Meer dan uh, duizend verkeers staan binnenkort voor de rechter. Dat is het resultaat van een grote politieactie. Speciaal bedoeld om zoveel mogelijk kamikaze-automobilisten in te rekenen. Nou, want we kunnen er wat van in Nederland. Uh, vorig jaar kregen meer dan 10.000 autobestuurders alleen al een bekeuring voor niet-hands-free bellen. Nou, verder drinken, eten, roken en lezen we achter het stuur. En nog veel ergere dingen. En iemand uh, die uh, alles van dat soort hele rare acties af weet... is natuurlijk wel André van Thorn van het programma Wegmisbruikers. André, goedenavond. Ja, goedenavond. Het moet dodelijk vermoeiend voor jou zijn op, verkeers, op ja, verkeersfeestjes. of verjaardagsfeestjes. dat altijd. Iedereen natuurlijk vraagt van... Hey, maar altijd. moet kijken, ja. jij dan wel heel netjes? Ja, ja. ja, ja. En, dan en, dan en dan zeg je natuurlijk ja. ja, ja keurig ja. doe ik altijd. Ik kan <laughs> natuurlijk ook niet anders. <laughs> dat is ook echt zo. Weet je. Ik ben niet droomster dan de paus. Maar het is natuurlijk wel echt... Uh, ja, ik vind maar Als je zo'n programma doet, weet je, kan je niet zelf als een uh, beschonken... en met 180 nee, kilometer per uur nee, over nee, zere nee, wegen grazen. Zou... Maar dus je hebt uh... vast wel eens een bekeuring gekregen. Ja, voor ik iets, heb wel eens gehad. Dat is, ik moet zeggen, dat, dat, is, dat is heel lang geleden. Tot, ik, ik denk 84 of zo. En toen reed ik echt schaamteloos veel te hard. Ik weet niet eens meer hoeveel. Maar ik 84, weet wel... zeg je? Ja. Dat was de laatste keer dat je, dat je een bekeuring ja, dat ik echt, had? Nee, ik heb, ik, ik heb ook wel eens nu weet je, voor een paar kilo te hard. Maar als je het echt over een groot hebt, dat was toen... En ik weet niet meer hoeveel het was. Het was het gulden tijdperk, natuurlijk. En mm. ik, moe, ik heb daar heel erg lang voor moeten ploeden om die weer. Uh... Uh, Helemaal terug te betalen. Dat was echt uh, heel verschrikkelijk. Oh, het was in honderden of duizenden. Nee, honderden, nou ja, honderden. gulden was dat toen. En toen op de uh, middelbare school. Ja. Dus in de, in de brugklas is een, uh, een, een, een kind bij ons op school. Uh, bij verkeersongelukken uh, om het leven gekomen. En oh. uh, ja, dat was dat heeft natuurlijk een enorme impact gehad op, uh, op iedereen. En daarom ja. is eigenlijk iedereen uit die. Uh, ja, ik ben altijd heel bewust geweest van oh, ja? wat, wat, ja, wat het verkeer doet en uh, hoe gevaarlijk het kan zijn. Want het is natuurlijk, weet je, die regels zijn ook onverstandig. Vervelend en dan zijn er verschrikkelijk veel. Er staan overal Het enige is het natuurlijk allemaal gericht op het aantal verkeersslachtoffers uh, terug te dringen. En dat, ja, is, er dat zit wordt. Er is wel wel wel eens... iets goeds achter, natuurlijk. Nou, uiteindelijk logisch. wel. Het, komt, ja. het kan ook heel vervelend overkomen. Dat realiseer ik me ook absoluut. En betuttelend en dat. Maar het, het, het, uh, ja. het hoge de, de gedachte erachter is natuurlijk wel uh, heel relevant. Laten we het even hebben over uh, wat uh, er nee, staan. Dus, uh, het is dit jaar meer dan duizend mensen dus voor de rechter... Omdat, ja. vanwege die grote actie. En toen dachten we, nou, jij hebt natuurlijk uit wegmisbruikers... Uh, de meest hy hysterische en hilarische fragmenten... Ja. en scènes en situaties meegemaakt. Um, daar hebben we even een paar van uh, verzameld... Uh, van die fragmenten uit wegmisbruikers wegmis dus. De eerste is um, ja, typisch zo'n geval van iemand die dingen doet... tijdens het rijden. Ja. En vertel even in het kort wat voor overtreding die uh, beging. Over die mevrouw, hè? Die, die zit. Over de Marokkaan. De Marokkaanse meneer. De Marokkaanse meneer die, die ja. rijdt over de rotonde, over een dubbele doorgestrokken streep. Ja, dat is natuurlijk vervelend. want je hebt op een gegeven moment een rijbaan... en iedereen gaat ervan uit dat er niet iemand anders op die rijbaan komt. Dat gebeurt, dus daar krijg je... Uh, dat is een overtreding. En verder is smijt die troep uit het raam. Ja, gegeven... en uh, nog niet zeggen wat hij gaat doen, want dat blijkt dan juist. Nee, oké, okay, er wordt een motoragent ingeschakeld... en er zit ook nog een tel te bellen. En, uh, ja, en dan begint het natuurlijk een hele feest, natuurlijk, want die man wordt aan de kant gezet. Ja, precies. Schrijf twee boetes, hij is, is, is, is, is het nu dadelijk dat hij door uw rijgedrag... aandacht krijgt... Ja, maar ik wil het aandacht is, trekken. Krijg je aan hoor? Weet je wat is? Ik heb, ben bezig met crème Ik heb last hier van, uh, van zonneallergie. Ik was even crème in smeren tijdens het rijden. Daarom ging het een beetje fucked up allemaal, snap je? Dus ja, maar ja, drie boetes man. Kom op, wat uh, is dat zo? En uh, ik begrijp dat u het, uh, het uh, huisvel uh, niet in uw auto kunt houden onderweg. Uh, dus is wel die u al, uh, al rijdend uh, uw auto verlaten. Dat is goed ja. van dat is een fucking ja, auto. Het, uh... Nee, dat klopt. Die liggen nu op de snelweg. Dat zijn die nou als laatste? Ja, dat klopt. Die liggen nu op de snelweg. Ja, ja, ja. Nee, hij gooide altijd gewoon de servetjes uit het raam. Dus je ziet dat de shot ook waar die dingen door de. Door... Maar hij, hij was zich even aan het inspireren. Ja, het was zich inspireren met zonnecreme. Ja, en als je dat doet, heb je natuurlijk één hand nodig. Dus het ging zwabberen. Ik vind die smoes overigens wel uh, goed. We hebben ook een keer een jongen gehad die zwabberde ook over de straat. Ja. En Die hing met zijn hoofd uit het raam. Ja. En die vertelde: Ja, ik inderdaad, dat mag niet. Maar ik, ja, ik ben net naar de kapper geweest. Dan heb je altijd van die korte haartjes in je nek. Dan ga je kriebelen. Dus daarom heb ik het even uit het raam gehouden om het het, dat is waaien. ook heel erg irritant. Dat zijn ja. hele erge dingen, ja, ja, absoluut. Even nog eentje. Um, een, een dame die werd aangehouden. Ja, de, de, er is een dame die wordt aangehouden. Die, die zit namelijk te bellen. Die rijdt weer over de streep. Die rijdt over de vluchtstrook. Uh, dat is natuurlijk een heel belangrijk ding, hè. Die vluchtstrook moet je altijd vrij houden voor als er wat gebeurt. Ja, ja nee, hoog, dat snap ik wel. Die rijdt door rood licht <laughs> en die rijdt ontzettend hard. Ja. Ja, en die wordt op een gegeven moment aangehouden. Kijk wat met die kankertrouwen. Kom, kom, kom. Wow. Mag ik even met u verder in gesprek? Eh, lul, dat okay. wat je wil zeggen. Rustig aan, mevrouw. Schrijf gewoon mijn boete uit en laat me gaan. U weet waar dat u... Uh, wat, wat, ja, wat... ik weet wat ik fout heb gedaan. Ja, nou, vertel eens dan. Nee, ik weet wat ik fout heb gedaan. Kom Schrijf ik... nou maar gewoon mijn boete uit. Ik zou uit. toch even willen komen kijken in de, kamer, in, in nee, de auto. Nee, ik wil niet kijken in de camera. Ik heb een belangrijke afspraak. Ik wil weg. Nou, als u dat <laughs> zo op deze manier wilt gaan doen. Dat is niet echt uh, geweldig. Want als u op deze manier door het verkeer Schrijf gaat... Hij heeft mijn boete gewoon. Ik geef alsjeblieft mijn ruime terug, dat ik weg we kan that. gaan. Ja, <laughs> ja. ja dat goed. is goed. Hele bizarre, <laughs> heel bizarre toestand. Ja, maar dat, dat, is dit echt Ja, het of... ja, is helemaal echt. Kijk, ja. in, er zijn natuurlijk dagen dat er helemaal niks gebeurt. Ja. Land is ingedeeld in regio's en dan ja, er gebeurt er gewoon niks. En soms heb je zoiets waarvan je denkt, ja, weet je, het zijn wel een aantal overtredingen waar aangehouden moet worden. Maar die vrouw moest naar een belangrijke afspraak. Ja. En je vraagt je natuurlijk ook ontzettend af wat voor belangrijke afspraak dat was. Ja. Maar die ging helemaal nou over. De misschien of of ja, nou, zo, da daar <laughs> lijkt het wel op. Ja. Ja. Ik geloof dat we echt binnen. binnen gewoon binnen een dag ruim een miljoen hits op uh, YouTube hadden. Echt enorm. Moet je niet een keer, uh, even tot slot nog heel kort, uh, moet je niet gewoon een keer gewoon een boek schrijven met, ook, met alle smoesen. Ja, Dit ja, wat dat jij allemaal niet hoort. Ja, had. het zou echt heel erg leuk zijn. We moeten ze even gaan bijhouden. Want ja. misschien zou het best wel een idee zijn. Ja. Ook om uh, van te leren ook nog. <laughs> ik kan er ook wel een paar gebruiken. Ja. ja, Die met insmeren ga ik onthouden. Ja, insmeren. Ik ben ook, ben en de kapper ook, hè? Ja. En nagelak natuurlijk ook doen. Oh, ja. Ja. Nee, dat oogdrogen. is geen smoes, dat is gewoon zo. Ja, nou. <laughs> André van der Toorn van Wegmisbruikers, dankjewel. Graag gedaan.